In de nieuws van 11 uur. Hier is Carney van de Brink. Goedemorgen. In het noorden wordt het weer opletten. Vanaf middernacht geldt daar opnieuw code oranje. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de wadden kan flink wat sneeuw vallen. Tot wel 5, 15 centimeter kan daar blijven liggen. Door de harde wind kunnen ook sneeuwduinen ontstaan. Dat kan weer gevaarlijk zijn gevaarlijke situaties veroorzaken op de weg. Er zijn geen vliegtuigen aan de grond gebleven... door de stroomstoring van vanochtend. Inchecken kan weer, maar er staan nog wel lange rijen. Ook deze man staat al even te wachten. Je hoort hem bij de NOS. Ja, hij is een beetje een hier. Normaal een klein rijtje vind ik niet erg, maar uh, dit is wel absurd. Het gaat uh, zeker nog wel 300 meter terug. Op Schiphol proberen ze nu de reizigers sneller te helpen met extra incheckbalies. Steeds meer burgemeesters en wethouders laten checken hoe veilig ze thuis zijn. Ongeveer de helft van de lokale politie krijgen te maken met agressie of intimidatie. Blijkt tot een onderzoek van het programma Pointer. Burgemeesters en wethouders krijgen steeds vaker nare berichten online... en in sommige gevallen zelfs doodsbedreigingen. Aanleiding zijn aan vaak thema's zoals de komst van nieuwe AZC's, windmolens of de wolf. En nu we weten welke babynamen het populairst waren... zien we ook dat genderneutrale namen terreinen winnen. Steeds meer ouders kiezen bewust voor namen als Robin, Charlie of Riley. Wie wel kiest noemt een jongen vaak Noah, Liam of Luca... en meisjes Noor, Olivia of Nora. Dan nog het weer van weer en nu af en toe nog buien... met soms wat zon, temperatuur ligt rond de 1 tot 4 graden. Vannacht gaat het dus weer flink sneeuw in het noorden en op de wallen. Zat er nog een carnet bij, bij de nieuwe baby, baby namelijk? Nee, carnet. ik denk het niet. Ik, ik, heb, ik heb de moeite ook niet genomen. Ik ken ook geen enkele andere Nederlander die carnet heet. Ja, Corné wel. Ja, maar Car carnet? Nee, carnet. Ik word altijd vlees genoemd. <laughs> Story of my life. <laughs> Grappig. Ja, ja. ja, jij vindt het nu nog grappig. Ja. ja. Filip dank ja. Dankjewel, hè? En sorry voor het lachen. Nee. We gaan kijken wat er weg gebeurt. Over het algemeen zijn ze groepen gaan waar de snelwegen door de dooi. Uh, daardoor is er ook ruimte om uh, het asfalt te repareren... wat de afgelopen dagen kapot is gegaan door de sneeuw en het strooizout. En die reparaties vinden plaats onder andere op de A5, hoofddorp richting Amsterdam... bij knooppunt De Hoek, spoedreparatie, 10 minuutjes vertraging daar. De A2, daar is een afrit afgesloten, dat is de afrit Everdingen... Den Bosch richting Utrecht, door het werk aan het asfalt. En ook op de N2 Eindhoven Maastricht bij Air, uh, Eindhoven Airport. Heb je zelf iets gezien of opgevoegd? Gemerkt, langs de weg of uh, op de weg, laat het me weten. Je kan altijd een berichtje sturen met de app van Joe. Dit is Joe met Timo Perlin. En daar gaan we. With Barry White. Never gonna give you up. Maar niet voordat we voor de Dire Straits hebben geproduceerd. music. Joe, goedemorgen. Tavares komt eraan. Heaven must be missing an angel. Genesis. En er bestaat een hardnekkige mythe dat een liedje pas werkt als het heel netjes rijmt. Nou, dan heb je nog niet geluisterd naar Breakfast at Tiffany's die er straks aankomt. Want volgens de popregels zou dit dus helemaal niet kunnen werken. Een refrein dat niet rijmt. Zometeen bij Joe. Walking round the room singing storm Jarno heeft even aan de mamaappelsapbel getrokken. Wat is dat zebrahondje? Tenminste dat verstootje. Wat is er met mijn oren? Kan het niet meer anders horen? Wat is zeep, wat we sap, wat we appelsap. Wat is zeep, wat we sap, wat we appelsap. Want uh, Jarno in Groningen die hoort iets in een ander liedje van Genesis wilde ons eventjes uh, op attent maken. Een mamaappelsap. Dat klopt inderdaad. Ja. Uh, welk lied ja, welk liedje van, van Genesis eigenlijk? Ik hoorde in Home of the Sea hoorde ik ineens een hele andere tekst. En ik kon het niet goed verstaan, maar ik, ik, ik herkende toch een uh, tekst uit het verleden erin. Oei, dit is, <laughs> is Home by the Sea. Een tekst uit het verleden. Ja. Phil Collins. Ach, leuk. En echt een mooie historische tekst, zoals bijvoorbeeld uh, I Have a Dream. Ja, nee, toch wel van een, uh, uh, uh, in een bezet verleden uit een tachtig uh, jaar geleden. Oei. Ja, ja, het is een beetje een gevoelige tekst, maar ik hoorde het toch echt in. Ik ben heel benieuwd wat jij nu gaat zeggen. Ja, ik hoorde Siegel. Pardon? Meerdere keren. Pardon? Ja. Dit, dit, dit roept Phil Collins? Dit roept Phil Collins. <laughs> ik kan niks anders verstaan. Oh jee toch. dit vind ik niks voor Phil Collins... Nee. Nee, hele nette Maar man. zijn ware aard komt misschien nu toch boven. Even kijken hoor. Uh, ik pak even het liedje erbij. Wow. de ware aard komt nu boven. Wat zeg je dan? Zet, je zit hem nu heel slecht te zetten, deze man. Ja, Jij? Ik, ik, ik, ik, ik vertrouw hem ook wel hoor. Maar uh, <laughs> ja, ik heb hem gewoon niet goed verstaan, denk ik. Nee, We luisteren. Dit is een liedje Home by the Sea. En hij zingt dus Sea Heil. Seek Heil. Ja. ja. Seek Heil, sit down. En dan... Sigel. Sigel. Jezus! Phil Collins! Wat doet deze man? Live Wat is hier gebeurd met Phil Collins? Hij zegt het echt, hè? Hij zegt het echt, ja. Oh. oh, veel toch. Foei. Ja. foei. Foei, veel is af bij deze. Foei, foei. Ja, dit is verschrikkelijk. Uh, we, gaan hier, we gaan hier niet meer over praten. We gaan snel door met de uitzending. Helemaal goed. Helemaal goed, bedankt. bedankt. Ik Wens jullie een hele fijne uitzending. Ja, jij ook, Jarno. Oké, okay, fijne hoi, uitzending. Hoi hoi. hoi, hoi. Heb je zelf iets ontdekt? In een liedje ooit trouwens. Laat het me weten, heb je de app van Joe? Uit de 70's, 80's en 90's Dit is Joe You'll say We've got nothing in common No common ground to start from And we're falling apart You'll say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 De strijd tussen David en Goliath. Dit seizoen ga ik op zoek naar onverwachte helden uit het bekervoetbal. Wie kroont zich tot Mr. Beker? Zijn hele moet worden getregen door de en wat een strafschot zegt. Bekijk de zoektocht naar Mr. Beker op sportnieuws.nl Mr. Beker wordt mogelijk gemaakt door Eurocheckpot KNVB Beker. Budget Homestore. Al twintig jaar meer dan je verwacht. Ontdek met Villa4U hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no-time op de piste in de krakende.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 Verrassend, altijd voordelig. Dit is Joe met Timo Perlint. Half twaalf geen files, maar er is net een aanrijding gebeurd naar een vrachtwagen op de A18 in de richting van Zevenaar. Dus even opletten, daar afrit 2. 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Week in Kai's Tweede Kansweken. Jouw gratis lot claim je gewoon in de app van Joe, kost niks. Nou, behalve je zenuwen misschien, want hoor jij je eigen naam tussen 4 en 7 terugkomen op de radio, dan start de klok 15 minuten om terug te bellen en dan is het niet, ik was even koffie halen of ik zat in de meeting. Nee, gewoon bellen. Gisteren nam niemand risico. Familie stond op scherp, buren waren ingelicht. Alleen voor het ene moment vanmiddag in een middagshow van Kai. Kijs tweede kansweken, je lot vind je op joe.nl op deze donderdag. Nou, nou, nou, nou, nou, jongens. Het is uh, eindelijk een, een donderdag dat het wat rustiger is. In, uh, in, uh, in... Uh, en er zijn uh, heel veel mensen die blij zijn dat het dooit, hè? Zo. <gif> ja, Roel in Ooyen. Nou, nou, nou, nou, nou, Ik ben een hele positieve mens, maar... Nou, uh, <gif> nou no ben ik het wel weer bij. Maar het gaat <gif> goed, het gaat goed. Het schip is wel eens weg. <gif> Gelukkig. Ja, want jij woonde onderaan de dijk, hè? Dus jij, <gif> ja, jij kon niet omhoog met die, met die auto van je naar het werk. Hoe is het nu dan? Hoe is het nu? Ja. ja, ik ben net toevallig nog heel even thuis geweest. Uh, de oprit is redelijk toegangbaar. Dus uh, we, we kunnen weer in omhoog in ieder geval. Dus. Zo! Ja, ja dat, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Nou, dan ben je bij deze weer een echte Uptown Girl! Hopma! <laughs> Brother, the let your love flow bij Joe. Zometeen is het de 80's lunch. Wil je zelf iets horen uit de 80's voor in je pauze? Laat het weten. Gebruik daarvoor de app van Joe. Het nieuws van 12 uur ook zo met Alain. Goedemorgen nog. Ja, Goedemorgen. Paniek op meerdere scholen in het noorden van het land. Ik vertel zo wat er speelt. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 Zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm pies bij. Als het sneeuwt, of auw, aangot. Als hij van je fiets waait, of overal kletslaat aankomt. Zo mok warme Chocomel. Maakt heel je winter goed. Nu bij DK Markt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mmm.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 Thuisstudies. Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week dreft afwasmiddel voor 1 euro. Alle hak voor maar 1 euro. En blauwe bessen. Alle bakjes van 300 gram. 1 plus 1 gratis. Bedankt voor die prijs. Jumbo. Kies 1 van onze 700 thuisstudies. En.